1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rebellen van de FARC hebben in Colombia vijf militairen van het regeringsleger gedood. Bij de aanval raakten tien militairen gewond. De rebellen overvielen de militairen met explosieven in een bolwerk van de FARC in het zuiden van Colombia, aan de grens met Ecuador. Het is het eerste grote incident sinds donderdag een begin werd gemaakt met de vredesonderhandelingen tussen de guerrillabeweging FARC en de Colombiaanse regering. Die onderhandelingen moeten een einde maken aan het geweld dat al bijna 50 jaar duurt. De VARC had voorgesteld om tijdens de onderhandelingen een wapenstilstand te sluiten... maar de Colombiaanse regering wees dat verzoek af... en wil er pas over praten als er een akkoord op tafel ligt. In Raalte is een man uit Leeuwarden opgepakt... voor poging tot doodslag op een politieagent. Volgens de politie reed hij in op de politieman... toen hij met zijn collega's een vermoedelijke drugsdeal probeerde te verstoren. Toen de politie de auto van de fries van 23 wilde controleren... reed hij hard achteruit. Een van de agenten wist net op tijd opzij te springen... Bij de manoeuvre botsde de auto tegen een politiewagen. In een auto vlakbij zat een man van 22 uit Deventer. Hij had volgens de politie een handelsvoorraad cocaïne... en een aanzienlijk geldbedrag op zak. Ook hij is aangehouden omdat hij vermoedelijk iets te maken had... met een drugsdeal. Apothekers moeten steeds meer medicijnen weggooien... ook al zijn die vaak nog bruikbaar. In drie jaar tijd is de hoeveelheid verspeelde geneesmiddelen... gegroeid van 94.000 tot 156.000 kilo... Deskundigen schatten de kosten van die verspilling op 100 miljoen euro per jaar. Volgens het ministerie van Volksgezondheid volgen burgers vaker het advies op om overbodige medicijnen terug te brengen naar de apotheek. Apothekers mogen ingeleverde medicijnen niet opnieuw verstrekken aan anderen. Ze moeten ze daarom uit veiligheidsoverwegingen vernietigen. Het weer in de kustgebieden bewolkt en kansen wat regen, landinwaarts droog en kans op nevel of mist, het koelt af tot een graad of 12. Ook overdag in de kustprovincies bewolkt met kansen wat regen. In het binnenland steeds meer zon en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld van Filemon. Welkom bij het eerste uur van de Wereld van Filemon. In dit programma maak ik in twee uur een wereldreis. Vannacht vliegen we, vliegen we onder andere van het exotische Costa Rica naar het iets minder exotische Engeland. En maken we ook nog een tussenstop in China en in Irak. Het, omde, het komende uur gaan we het hebben over tatoeages en andere lichaamsversieringen. In Engeland zul je de plakplaatjes op je lichaam vast heel veel zien. Maar hoe ziet het bijvoorbeeld in Irak? Of hebben ze daar weer andere manieren om je lichaam te versieren? Je hoort het allemaal uh, in de wereld van Filemon. Maar eerst... Ja, ik heb hier een uh, prachtige fles. Uh, want we gaan onder andere bellen met Spanje. En uh, daar komt uh, de bekende wijn Rioja vandaan. Ik denk het bekendst qua drank wat Spanje te bieden heeft. Uh, het is een crianza. Dat wil zeggen dat hij uh, twee uh, jaar oud is, minstens. Nou, dat klopt. Er staat 2008. Op de fles en hij moet uh, zes maanden in een houten vat hebben gelegen. Hij heet Marques de Cakeres. En ja, ik vind het heel mooi om te vertellen, want het is het uh, populaire, het was het populaire drankje van Prins Bernard. Uh, vroeger was het heel duur, maar nu is het gewoon in de supermarkt, in de plus-supermarkt uh, verkrijgbaar: de Marques de Cakeres. En ik had er al een slokje genomen, het is echt heel vol. Het scheelt om biefstuk, het scheelt om uh, wild, denk ik zelfs. Ik, een biefstukje zal er heerlijk bij smaken. Ja, en dan de mensen sorry, die we gaan bellen. Onder andere uh, Bram de Hoog. Goedenavond Bram de Hoog uit Costa Rica. Goedenavond, uh, Filemon. Hier is het middag. Ja, uh, beetje goed weer daar. Uh, het is hier altijd uh, lekker warm. Minstens 30 graden altijd. Het is nu uh, winter met veel regen. Maar, uh, ja, want ik vroeg dat omdat ik uh, dacht dat ik iets uh, van regen hoorde. Dit uh, is, ja, gewoon, is gewoon een telefoonlijn. Ja, nee, dat is gewoon mijn slechte vele Wat doe jij in Costa Rica? Ik ben op een uh, uitwisselingsjaar een heel jaar lang in een gastfamilie... naar school gaan hier. Oké. Okay. En, en is je familie een beetje leuk? Uh, ja, erg leuk. Klein broertje, grote broer en uh, twee ouders. En heel veel ooms en tantes. Ja, dan ga je naar Costa Rica, denk je vrij... weg van, uh, van, je, van, je, van je geboortegrond en dan heb je alsnog uh, daar ouders... Zijn ze streng? Um, soms wel, soms niet. Ik moet wel, uh, soms moet ik leren. Maar uh, vaak zijn ze wel uh, relaxed, zoals de meeste mensen in Costa Rica. Hey, en kunnen we de verhalen die jij daar beleeft, kunnen we die ergens volgen? Uh, ja, die kunnen we volgen op mijn blog. Nou, gaan we doen. En we gaan zo meteen alvast wat verhalen van je horen in dit uur. Tot zo meteen. Uh, Nina Pankras in Irak. Hallo? Hi, goedenavond. En, uh, ja, ik vind het zo bijzonder dat we altijd bellen naar Irak. En dan denk je, uh, je hoort een, een ruisige verbinding, slechte verbinding, maar je bent echt enorm helder te horen. is oh, heel fijn. A alsof je op Schiermonnenkoog zit. Hey, er zijn er Ja, dat is uh... eigenlijk ook zo, maar <laughs> ik dacht, dat zeg ik niet. <laughs> nee, we doen gewoon net of het Irak is. Nee, je zit er echt, hè? Ja. Hey, er zijn binnenkort uh, presidentsverkiezingen in de, de Verenigde Staten. Wordt het daar nou ook op de voet gevolgd? Nee, het leeft hier eigenlijk heel weinig. Oh. Ik, ik hoor daar niet veel over. Het is, um, uh, het is ook gek, want aan de ene kant is het, is het hier een heel politiek land. Bijna alle media wordt beheerst door de politiek en dat ja. soort zaken. Maar aan de andere kant zouden hier lokaal al lang verkiezingen moeten zijn, moeten zijn geweest. En dat wordt uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En dat leeft dan nauwelijks. Oh. Zeg maar. Dus bij de Amerikaanse verkiezingen heb ik hier niemand over gehoord. Maar misschien zijn mensen dat niet meer gewend vanuit uh, ja, het regime. Dat ze, dat, want ja, toen had het toch geen zin om politiek te volgen. Want het werd gewoon bepaald zoals het regime het bepaalde. Het was altijd vrij duidelijk. Ja, misschien is het zo. Je merkt je altijd aan een heleboel dingen dat het... Eigenlijk is het niet democratie, het is, democratie, het is een, een land in opbouw, zeg maar. En dat merk je aan een boel dingen. Dat waren andere landen dan zelfs de Amerikaanse verkiezingen heel erg leven, Daar komt men hier eigenlijk nauwelijks aan toe. Nee. Nou, ik ben uh, ontzettend benieuwd uh, of men wel toekomt aan uh, tatoeages. Daar gaan we zo meteen meer over horen. Eerst Martijn Rosdorf in Engeland. Martijn, we bellen je elke week, maar vorige week niet. Heb je ons nee. gemist? Ja, ik heb jullie wel een beetje gemist. Dat ja, dacht ik al. Je hebt natuurlijk een ontzettend leuk programma. Het is toch fascinerend dat je met Irak en Costa Rica belt. En dan Engeland. Ach, dat is dan wat dichter bij, de, bij huis. Maar... Ja, maar wel nee. altijd met verrassende verhalen over vossen ja. en bekende Britten die gewoon uh, langs jouw ja. huis paraderen. En ik ja, hoor ja, ja, dat ik... jij een primeur hebt. Ja, de buurvrouw, uh, uh, Adèle, die woont hier bij mij op de hoek, zoals ik je al eerder heb verteld. Maar die schijnt vanavond bevallen te zijn van een zoon. Schijnt. Uh, ja, nou, ja, ik het schijnt, ja. Dat is een beetje. Ja. Uit het roddelcircuit heb ik net even gekeken. naar De Daily Mail meldt het. Oh. En de, de Daily Mail is ongeveer bijna net zo betrouwbaar als de Telegraaf. Dus dan weet je het wel. Maar, uh, nee, maar ik, ik denk dat het wel waar is. Oh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Die ga er langs met <lacht> beschuit met maatjes. Ja, ja, ik hoorde het net voordat we voordat het programma begon. Dus mijn, mijn begintekst was ook een beetje hakkelig daardoor. Want ik, okay. op, ik probeerde het gelijk te twitteren. Ik denk, ja, dan ben ik de eerste in Nederland. Ja, dat is toch het journalistieke in je, wat je dan hebt. Ja, ja, ja. ja mijn dat, hart dat, begint dat, gelijk om te bonken. Ja, leuke is dat. Ja, ik heb dat zelf ook wel een beetje. Het slaat eigenlijk nergens op. Maar het is wel altijd leuk om ergens de eerste mee te zijn. Nou, bij deze dan. En, en jong of meisje, de naam? Jonge, jongen, jongen, oh, jongen. De jongen de dat wel. is de, de naam is nog niet bekend, maar ze zijn over the moon, meldt de Daily Mail. Maar okay. hoe ze dat dan weer weten, dat ze over the moon zijn, dat staat er dan niet bij. <laughs> we gaan je zo meteen gaan we verder spreken. Misschien weet je dan de naam. Ik ga het eventjes uh, proberen oh, de, het af te de daily ik, Mail. Ik wil de andere gaat. buren even, kijk of die wat weten. Okay, Oké, dan ga ik even naar uh, Shanghai, naar Ellen. Ellen, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Jij zit uh, niet voor niks in Shanghai, want jij hebt daar een uh, fietstoerbedrijf opgericht. <laughs> ja, inderdaad. Hé, hey, je moet wat als je in Shanghai zit? Ja, maar hoe kom je daar nou weer bij? Um, nou, omdat het, is, het is, dat is een heel leuke stad is. Dus ik woon hier, ik woon hier bijna zes jaar. En um, ik heb altijd heel hard geroepen dat er zo weinig te doen was in Shanghai toeristisch gezien. Want dan komen je ouders en vrienden en familie. En dan houdt het na, nou, hield het na 2,5 dag wel op. Ja. En daarna moesten we heel veel gaan eten en drinken. Want dat kan je dan hier wel heel goed. Wat ook leuk is, maar ik dacht dat kan vast beter. En toen uh, ja, was Willy Bike Tours geboren. Uh, gewoon fietstours door de stad. Een superleuke manier om de stad te zien. En Wat voor mensen doen dat dan? Tijd... Doen dat Chine Chinezen ook of vooral uh, nee, toeristen? Nee, Chinezen vinden het heel gek dat je in je vrije tijd op vakantie uh, echt actief bezig zou zijn. Dat ja. is heel raar. Maar ze proberen wel te fietsen populair te maken in, uh, in China natuurlijk. Oh, iedereen, iedereen fietst. Oh, dat wel. Nine million bicycles in Beijing. Dat geldt voor Shanghai en dat geldt voor iedere stad in China. Ja. Maar um, op vakantie, want dat zijn toch veel toeristen die het, uh, die het doen... op vakantie iets actief gaan doen? Nee. Nee. Nee, dat vind ik heel raar. En wat kunnen we allemaal zien tijdens jouw fietstocht? Oh, uh, tempels, achteraf, wijtjes, uh, oude slachthuizen, uh, propaganda-musea. Je krijgt dus wel echt een heel compleet, het... uh, compleet beeld van Shanghai. Het zijn niet de gebaande toeristische paden. Nee, nee daar blijf ik met opzet van af. Nou, leuk. En kom je ook wel tatoeages tegen? Ja, steeds meer eigenlijk. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst oh. even naar een uh, collega van Adele. Misschien lacht ze wel omdat Adele een zoon heeft gekregen. Uh, Lily Ellen met Smile. myself Ja, en ook uh, zij verwacht een kind. Eind, ja Eind dit jaar moet het er komen in december, en ze heeft er al eentje miskraam ook gehad. Het uh, gaat allemaal over uh, Lily Ellen met Smile. Radio 1, BNN, de wereld van Filimon. Misschien kan je je het nog wel herinneren. In 2009 wilde de Belgische Kimberly Flaming een paar sterretjes op haar gezicht laten tatoeëren, maar dat ging niet helemaal goed, want het werden er een paar meer. Kimberly wou eergisteren drie sterretjes op haar gezicht laten tatoeëren. Je draaide anders uit. U vroeg voor het tatoeëren dat hij dat, mocht tatoeëren. Ik zeg dat hier, dat bovenste, dat mag, maar de rest niet meer. Ja, wou hadden toen bezig aan het tatoeëren. Ja. Mijn wangen toen, dan had ja, eerste keer, mijn tanden gebeten. Ja. Maar ik voelde niets van zeer, ja. En uh, ja, ik heb toen een slaap gevonden. En... Toen we waren gekomen, had hij bezig met mijn neus van zeer. Ja. Daar deed het wel vrij veel zeer. Ik zal het nog heel even vertalen als je het niet kon verstaan. Ze wilde drie sterretjes laten tatoeëren. Maar tijdens het tatoeëren viel ze in slaap. En even later werd ze wakker met haar hele gezicht onder de tatoeages. De tatoeartiest heeft, uh, heeft ze aangeklaagd. Uh, en ik las afgelopen week een column in de Metro. En hierin schreef columnist Tom Arisman een stuk over vrouwen met tatoeages. Uh, hij vroeg zich namelijk af of er überhaupt nog vrouwen bestaan zonder tatoeages. Uh, dit zette me aan het denken... Want hoe zou het er toe gaan in andere landen? Is het daar mooi om een tatoeage te hebben of juist ordinair? Is het daar misschien heel normaal om je hele gezicht vol met sterretjes te laten tatoeëren? Of moet je weer tatoeages bij ster hebben? Uh, ik ga het uh, uitzoeken het komende uur. En ik begin daarvoor uh, in Costa Rica. Daar zit Bram de Hoog. Goedenacht. Goedendag, Willemande. Ja, tatoeages in uh, Costa Rica. Je hebt zelfs een evenement voor tatoeages, toch, daar? Uh, niet dat ik weet. Oh, dat dacht ik. ik dacht, er worden geen tatoeage-evenementen georganiseerd. Uh, misschien wel, maar uh, oh. ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, ik dacht dat ik zoiets op uh, Google ge gezien had. Maar worden er wel tatoeages gedragen daar? Uh, ja, heel veel. En ik waar? En op wat? Vier mensen. In vrouwen uh, waar ze niet zichtbaar zijn onder de kleding. En weet en, je, uh, weet je wat, wat voor afbeeldingen het zijn? Uh, vaak uh, voor vrouwen dingen als uh, vlinders en uh, vogeltjes. Uh, dieren zijn erg populair, luiwaarden ook. Ja, want Costa Rica wat... is natuurlijk ook een land met heel veel dieren. En staat ook bekend ja. om mooie vogels, toch? Uh -huh. En wat heel erg populair is, zijn de woorden vida. Dat is de, de lijfspreek van Costa Rica. En, en wat betekent dus dat? Het is ook letterlijk een lijfspreek, want ze zetten hem op het lijf. <laughs> En uh, dat uh, betekent puur leven. En dat is hoe ze hier leven. Feesten, eten. En uh, erg lui zijn. En, maar de, dat schrijven ze dan op hun lichaam, als het ware. Maar dat zien anderen niet. Uh, het is vaak ja, onder je kleding. Want het is een beetje, beetje ordinair wel. Ja. En, en vrouwen? Uh, ja, vooral vrouwen hebben dus de, de, de vogeltjes en zo. Maar dan... Op hun zij, op hun buik. Niet, uh, niet op de armen of het gezicht, dat wordt zeker niet gedaan. Nee. Hey, en vind jij dat mooi bij vrouwen, tatoeages? Ligt eraan wat? Als, als het een beetje een reden heeft wel. Als het, het iets, uh, iets random is, dan vind ik het meestal een beetje, uh, beetje raar. En, en wat vind jij een tatoeage met een reden? Uh, een speciale datum, een speciale naam. Iets. Uh, bijvoorbeeld een naam van iemand die is overleden. Datum dat je bent getrouwd. Deze, dat soort dingen. Ja, en, en zo'n uh, zo gewei zo bovenaan je, bovenaan je billen, dat vind je dus niks. Een, uh, een aarsgewij? Nee. Dat vind ik helemaal niks. Nee. Zijn er op uh, Costa Rica ook andere opvallende manieren om je lichaam te versieren? Uh, ja, wat uh, erg opvallend is, zijn stokjes uh, door je oren. Oh ja. Dat is. Uh, Eerst maken ze dan uh, een gaatje in je oren en dan stoppen ze er stokjes, rietjes, metalen staafjes, van alles doorheen. Dat is erg populair. Heb jij dat ook? Uh, ik heb het niet. Ik ga het ook niet doen. Oh. Zo en, mooi vind je uh, dus niet? Nee, ik vind het niet mooi. Het is een beetje, een beetje punk. Ja. Maar dat zijn ze hier wel, ze zijn hier erg punk. Dus alles wat met punk te maken heeft, dat vinden ze mooi. Ook gekleurde haren, hanenkammen, dat soort dingen? Ja, ja. Nou, uh, ja, mooi. Uh, had en, ik niet uh, verwacht op Costa Rica, zo'n Midden-Amerika, een punkbeweging. Uh, nee, maar hier luisteren luistert allemaal naar uh, Metallica en alles. Dat uh, had ik zeker ook niet verwacht toen ik hier kwam. Nee, nee. Als je, je stelt je zo mooie stranden voor en dan met palmbomen. En dan een lekkere cocktail en dan Metallica. het is een gekke ja. combinatie. Uh, reggae doen ze ook al veel aan. Oké. Okay. Wat luister jij? Ik, uh, ik ben ook begonnen met uh, reggae luisteren sinds ik hier ben. Ja. Maar uh, vooral uh, pop, Coldplay, Rihanna, Eminem. Oké. Okay. Uh, het standaard. Ja, en ik zal nu gewoon even radio blijven luisteren. Want we komen zo meteen ja. bij je terug met een ander verhaal. Dankjewel Bram. Heel goed. Ja, Nine. Uh, tatoeages in Irak, daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Nee, het, het is er nog niet heel veel. Maar ze zijn er wel dus, hoor de, ik uh, in je antwoord. Er is wel wat. Het was tot aan uh, ongeveer de, de jaren tachtig was het hier gebruikelijker. Mm. Maar dan uh, en met name traditionele tatoeages. En uh, dat betekent gewoon stipjes of cijfers. En uh, ik de, met name de, vrouwen de, hadden dan stipjes op hun kin getatoeëerd. Um, of op de neus zelfs, geloof ik. Maar dat is een beetje tot aan de jaren tachtig. En um, daarna gewoon tatoeages zoals wij het eigenlijk in het Westen kennen. Ik heb me laten informeren dat dat hier zelfs verboden was. Oh, als illegaal was. En, um, en ik geloof dat dat nog zo is. Want er zijn wel een aantal tatoeagezetters of tatoeagemakers. Maar die zijn dan ook mobiel. Die hebben geen vaste zaak. Omdat ze ook nogal voorzichtig zijn met de veiligheidspolitie hier. Omdat het officieel mag er dus niet. Oh, Maar, maar, de, maar de is er dus van oudsher is dus wel een tatoeagecultuur? Ja, klopt. Traditioneel gezien is het er zeker wel. En waar komt maar dat, dat heeft vandaan, de, weet je dat? De laatste 20, 30 jaar meer. Wat zei je? Waar komt dat vandaan? Weet je dat toevallig? Dat weet ik niet helemaal. Oh. Ik kan me voorstellen van, van die woestijnvolkeren... van die Bedoïden die dat dan hadden. Ja, dat zou inderdaad. Dat waren echt... Uh, uh, ik, en ik heb het toch wel eens gezien. In eerste instantie, het was nogal stuk... maar ik was hier ook een man tegengekomen... van wie ik dacht dat het iets met gevangenschap te maken had. Ik heb hier zo'n code op je arm had staan... <laughs> zeg maar, met stipjes en met cijfers. Maar het zijn dus traditionele tatoeages. Uh, wat betekenen ze? Of Weet je dat niet? Nee, ik weet niet precies waar het voor staat of wat het betekent. Vind je het wel nee, mooi? Nee. St maar het was echt per versiering was het. Oké, okay. ziet het er mooi uit? Want alleen stipjes en cijfers lijkt me niet zo heel erg uh, sierlijk eruit zien. Nou, ik vind het bij uh, uh, met name bij vrouwen uh, vrouw, of dat je van die getekende gezichten hebt met dan zo'n stipje dat waar je op een kind dus Ik vind het wel mooi en karakteristiek. Maar die man bij wie ik het zag, bijvoorbeeld, die echt zo'n. Combinatie van cijfers en van letters op zijn arm had. Het, het, het zag er voor mij gewoon nogal ik of je een, een, een, een gevangeniscode uh, bekatoeerd hebt gekregen. Ik vond en, het niet heel mooi. Het nee. is hij administratie op zijn, uh, op zijn lichaam had geschreven. Ja, ik, ik dacht dat een beetje, maar ik zat een beetje naast. Ja. Heb je zelf tatoeages? Ja, ik heb uh, twee. Oh. Eentje op mijn enkel en eentje op de binnenkant van mijn bovenarm. En dat zijn inderdaad, men is dat hier niet zo gezet. Je ziet wel wat mensen met uh, tatoeages die je bij ons ook meer ziet. Gewoon de Keltische tekens of dat soort dingen. Maar ja. dat is dan allemaal eigenlijk bijna allemaal ook gewoon in het westen gezet. Mm -hmm. maar en, en hoe reageren ze op jouw tatoeage? Um, verbaasd over het algemeen. Of mensen moeten erom lachen, maar ik heb op mijn enkel een teken voor leeuw uit de diërie. Dus dat ziet er nog wel abstract uit of zo. Maar op mijn bovenarm is dus een appelboom. Oh. En uh, gewoon een hele simplistische, bruna achtige tekening van een appelboom. En dat wekt wel verbazing, ja. Mag ik vragen waarom jij een appelboom op je arm hebt staan? Voornamelijk omdat ik het heel mooi vind. Ik vind die simplistische tekeningen heel mooi. Want het zijn alleen de contouren van een boom met één appel, dat in die dan groen is. Dat is heel iconische, en, zeg maar. Uh, uh, exact. Exact. En ik, ik vind die, die kinderlijke simplistische tekeningen gewoon heel mooi... En ik wilde iets toen laten zetten, omdat het een, een moment was in mijn leven... waarop ik iets wilde veranderen of iets wilde doen. En toen heb ik mijn haar geverfd, maar dat bleef eigenlijk niet zitten. En toen dacht ik, dan, ik, dan ga ik toch eindelijk een tatoeage doen... die ik heel graag wil. Dus is vandaag. Maar het was wel vast voor de eerste keer dat die, uh, dat die man die tatoeëerde een appelboom uh, op iemands arm moest zetten. Klopt, klopt. <lacht> dat was het, nou, het was de dochter van Henk Schiefmacher die ging zetten. Maar oh. we zijn ook met name heel lang bezig geweest met de tekenen, want het tekenen... Of is het, komt, dus het is het moeilijk om het heel simplistisch even goed op papier te krijgen. Hey, en heb je nou het idee dat jonge mensen dat stoer vinden of dat ook graag willen? Um, wel, nou, ik heb wel het idee dat jonge mensen hier ook meer uh, vrijheden willen. En je ziet ook wel in het straatbeeld, met name onder jongeren... dat daar veel meer geëxperimenteerd wordt en al met kleuren en andere dingen. En um, dus er zijn natuurlijk wel manieren om jezelf een beetje te onderscheiden met... Um, uh, uh, met sieraden bijvoorbeeld, of, of nagellak, wat sommige meisjes doen. En wat hier wel je ziet bij vrouwen, make-up is hier ontzettend populair. Dus uiterlijk is wel iets waar men heel erg mee bezig is. Ja, dan zullen die tatoeages op een gegeven moment ook wel komen. Ik denk het ook wel. Misschien ja. zet jij wel een trend, dat ze, dat ze denken van... oh, die, uh, die appelboom, dat is zo leuk, dat gaan we allemaal doen. We doen allemaal een boom. <hums> ja, exact. <laughs> nou, wie weet, zou mooi zijn. Ja. Nou, mooi verhaal, Nine. We, we spreken hier zo meteen weer. Uh, ja, We gaan uh, naar de man uh, met het grote nieuws, uh, Martijn Rosdorf. Martijn, is, uh, weet je al uh, hoe, hoe die heet? Nee, er is oh. nog geen naam bekend. Ik ben nog wel even naar de website van Adel gesurfd... om te kijken of uh, de zoon uh, ja, die uh, die is gaat daar maar. Die gaat niet naar de website verversen, als het net bevallen is. Nou ja, misschien heeft ze daar toch een manager voor of zo, weet ik veel. Ja, maar nee, kunnen. ik weet niks meer, Filemon. Ik kan je echt niks meer vertellen. Ik wil het graag, maar... Je ik kan niet ik, live met de, je telefoon even naar het huis lopen. Nee, nee, ik ben net in Nederland geland. Ik ben net, uh, ik ben net uh, de plas overgestoken. Dus ik ben ook helemaal ver van alles verwijderd nu. Hey, we gaan zo meteen met jou praten over tatoeages. Eerst even wat feiten over tatoeages in de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Senegal tatoeëren vrouwen hun tandvlees zwart. Dit doen zij omdat het wordt gezien als schoonheidsideaal. Grappig detail, het kost ongeveer een euro om dit te laten doen. De oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, Maoris, geloven dat een overledene zonder tatoeages nooit rust zal vinden. Vandaar dat de Maoris vol staan met tatoeages. In sommige delen van Thailand dragen vrouwen nekringen. Door steeds nieuwe nekringen bij te voegen worden hun borstkas en sleutelbenen naar beneden gedrukt... Deze vrouwen kunnen alleen door een rietje drinken, want als ze hun hoofd achterover gooien om een slok te nemen, dan kan hun nek breken. In papua nieuw guinea versieren mannen hun lichaam door met een scherpe bamboestok littekens te maken. Met deze littekens kunnen ze ook laten zien bij welke stam ze horen. De wereld van Philemon. Ja Martijn, zo leer je nog eens wat hè? Ja, dat tandvlees dat lijkt me wel wat. <laughs> <Ja>. Een eurootje. <laughs> Hey, uh, Engeland, dat is natuurlijk uh, het land van de tatoeages. Lopen daar veel bands zondersachtige figuren rond? Ja, die ook, ja. Ja, die heb je ook wel. Wat, wat me opviel toen ik een paar jaar geleden weer ging wonen, toen woonde ik nog niet in de stad. Ik woon nu in, in Brighton in de stad, maar toen woonde ik nog op het platteland. En toen viel me echt op dat echt bijna iedereen een tatoeage heeft op een zichtbare plek. In Nederland is het ook wel populair, hoor, tatoeages. Vooral die kontgewei, waar je het eerder over had. Ja. Maar uh, in Engeland, ik wist niet wat ik zag. Maar toen dacht ik, ja, misschien ligt het hier aan het platteland. Maar toen verhuisde ik naar Brighton... en toen was het nog erger, eigenlijk. En dat is echt wel opvallend. Echt bijna iedereen heeft zichtbare tatoeages. Op handen, dat... nekken, dat soort dingen. Maar dat heb je het idee, idee dat als ze het doen, dat ze het ook gewoon in je face doen? Niet zoals in Nederland, dat je denkt van ja, ik doe het wel... maar misschien krijg ik spijt dus uh, om mijn voedsel. Dan, uh, dan ziet, het, <lacht> ziet in ieder geval niemand het. Nee, zeg zo, zo, zo zou ik het dan doen, ja, <lacht> inderdaad. Nee. Ja, ik weet het, het zou, dat vind ik eigenlijk wel een goede theorie. Dat ze, dat ze het niet kan schelen. Maar misschien zijn ze ook gewoon... soms zie ik ook wel eens tatoeages... Je, je weet, Engelsen is niet het mooiste volk ter wereld. Hè. En ze drinken heel veel cider. En dan krijg je van die vierkante lichamen krijg je daarvan. <laughs> en dan hebben die vrouwen van die hele diepe tegen En dan hebben ze een tatoeage op hun op tit. En, en dat is dan na een paar jaar is dat niet meer een soort blauwe blop geworden. Uh, en dat ja, denk ik, borsten ja, hebben natuurlijk wel de neiging om op een gegeven moment te gaan hangen. Ja, en die tatoeage waarom? direct dan mee. Ja, dus dat is net zo... Ik dacht eerst, ik heb ik serieus dacht een keer dat er een vogel bij een vrouw in haar de decolletee had gepoept. een plak <laughs> <laughs> vogelpoep. Maar het was gewoon, het was een tatoeage. Dus misschien is het van, ja, in jouw face. Maar misschien hebben ze ook gewoon na, na een kroegavond besloten van... Ja, ik laat een grote, weet ik veel, een vogel op mijn borst zetten of zo. Maar hoeveel dat het ook pijn dat doen? Dat een beetje dat is of zo. Dat kan ook nog, ik weet het niet. Dat, doet, dat lijkt me een pijn doen op je borsten. Ja, ja, ja, ja. Kan je het voorstellen, Wieke? Ja, Wieke, Wieke kan zich dat wel ja. voorstellen, dat je het ja, gaat nee. doen. Ja, Wieke ja. is onze, onze redactrice. Ja, ik kom ik er net nog aan de lijn, inderdaad. Ja, maar, ja er is, nee, er is nee. een enorme arend op de borst. <laughs> ja. Mijn vader zei vroeger al je dat ik een duikboot borsts, op, dan een op, de, op mijn borst getatoeëerd <laughs> Een duikboot op mijn borst, en die is net onder, zei hij dan heel slaan, natuurlijk. Nee, maar het lijkt, me wel, het lijkt me wel heel pijnlijk, inderdaad. Maar het ziet eruit alsof ze, het is een soort uniform voor de voor de gewone vrouw in Engeland om, om een tattoo in je decolleté te hebben. En het is niet echt uh, heel erg nodig dat hij uh, nog erg strak erbij staat... na een paar jaar. Laat ze niet bij inken of zo. Want jij zegt gewone vrouw. Engeland is natuurlijk een land met klassenverschillen nog steeds. Ja, nogal. nogal. Maar high-class mensen hebben dan geen tatoeages, denk ik? Nou, jawel, maar dan is het wat minder in de nek en op de handen... en op dat soort plekken. Maar je ziet toch eigenlijk hele keurige meisjes, dus jonge mensen... met toch ook tatoeages op hun voeten. Engelsen lopen, zoals je het weet... het hele jaar door in korte broeken, Mannen vooral. Mm -hmm. En vrouwen ook gewoon op slippers. Het is echt zo'n raar volk als ik het allemaal vertel, maar goed. Um, en dan zie je toch op die voeten van die keurige meisjes... zie je daar toch ook zwaluwen... of van die tribal kriebeltjes, weet je wel. En... Um, dus het is, het is eigenlijk gewoon heel erg wijd verspreid. Ook bij de wat modernere, hippere jeugd. Ja. En die misschien niet tot de onderste klasse behoren. Maar de, de hele nee, winter lopen echt... daar mensen op slippers. Ja, ja, ja. En, ja, en, en dan zie je ook of, van die prachtige of, Martijn, op kuiten. Ja. Of Engeland is een heel raar land. Want jij ja. komt altijd met de raarste dingen. Of jij nee, ziet ja. alleen maar hele rare dingen de hele dag. Engeland lijkt een heel normaal <laughs> land. Maar het is een heel erg raar land. Misschien geldt het voor elk land als je gaat wonen wat niet Nederland is. Zeg maar, dat je dan denkt dat in Nederland alles wat gewoner en normaler is. Nee, maar ik vind het echt. Hoe langer ik er woon, hoe raarder ik het ga vinden, dat Engeland. Dus leuk. En ze zijn allemaal heel aardig. Maar het is gewoon raar. Ik zie dus met kerst in de sneeuw mannen in korte broek. En niet één, maar tientallen. En ze hebben allemaal een tatoeage op hun kuit. Een hele grote. Hey, ik heb je nu een paar keer aan de telefoon gehad. En ik ja. schat zo in. Jij hebt geen tatoeage. Ik heb geen tatoeage. Wist het ik zou er wel een willen, maar ik weet niet wat. Ja, misschien een. Uh, uh, we hebben een heel mooi logo van het radioprogramma. Ja. Oh. <laughs> of, uh, <laughs> ja. Of, of, een, of een klein radiootje of zo. Ja, uh, een oh, ja, Radio ja, 1 radio, radio, nou, logo dat, is ook mooi. Ja, nou, ja, je bent dat een radioman, toch? Midden. Ja, ja, ja. Nou ja ik je zou het gewoon niet doen. Dan smink je gewoon een keer wat erop. en dan. Ja. Uh, dus je spijt op de kaart zo, zo wel afvegen. Ja. Of van die smurfen je vroeger ook van hele mooie dingen. Dat heb je vast ja, nog plak, wel. Ja. Zo'n plakplaatje. Ja. Hey, ik ga je zo meteen naar spreken. Is goed, tot straks. Tot zo, blijf hangen. En een petit in Shanghai. Ja. Heb, jij, heb jij tatoeages? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ja. Nee, je mag wel hoor. Oh, wij zijn ja, niet nee. tegen tatoeages. Kwamen wij zo over? Sorry? Wij zijn niet tegen tatoeages, hoor. Als we zo overkomen. Nee nee nee. nee, nee, nee. Ik vind het nee, hartstikke leuk. Nee, nou, misschien een beetje. Maar ja, ik heb, en ik heb ze nog hier laten zetten ook. Dus, uh... En uh, wat is het? Ja, ik heb, ik heb de, de, de tramp stamp achter op mijn rug. Maar toen wist ik nog niet dat dat zo heette, natuurlijk. Maar wat is dat dan? Ik weet helemaal niet wat het is. Uh, het zit, zit achter, onder, achter op je onderrug. Ja. En daar heb ik een ank laten zetten. Zo'n, uh, so, ja... Yeah. Is hebt die symbool het kruisje met een, met, een, met een rondje erop, zeg maar ongeveer? Oh, ik zie nu het plaatje. Maar dat is wel een beetje oh, je... zo'n zo uh, reetgewei of niet? <laughs> ja, zo noemen ze dat toch? Nee, nee, oh. nee, dat vind ik nou echt niet. <laughs> oh. Uh, uh, nee, dus nee, dat ik heb ik verkeerd gegoogeld. Heb ja, ge... Je hebt gegoogeld? Nee. Ik, heb, ik vind ook een heel leuke versie, dus een al zeg ik het wel. En dan heb ik mijn, ik ben stier, mijn sterke stier. En ik heb. Uh, zo is er nog ergens uh, staan. Niet zo'n Engelse, maar gewoon het symbool van Taurus, zeg maar. Ja. Hey, ik ben een keer in Japan geweest. Nu is Japan natuurlijk geen China, maar ja, het ligt alle twee in, uh, heel ver weg <laughs> in Azië. Ja, maar in, in, ja. in Japan is het echt zo, alleen de maffia heeft eigenlijk tatoeages. En als je bijvoorbeeld naar een zwembad gaat, dan je, kom je er niet met tatoeages. Dan moet je het helemaal afplakken. Is het in China wel wijdverspreid dat het gewoon kan? Nee, um, nee, die Japanners hebben een raar volk hoor. Maar um, nee, en, uh, China het, ze denken nog wel steeds dat het voor, alleen voor maffia inderdaad is. Maar heel veel mensen hebben het. Alleen ze weten niet precies hoe het werkt. Ik heb daar een tijdje mee ge met, uh, toen ik hier met dat te liet zetten... Mm -hmm. ...een tijdje met de meneer gesproken die van wie die shop was... En er komen regelmatig gewoon mensen binnen en die vragen: bij jouw ja, lang blijft het dan zitten? <tiedacht> of doe anders iets van, weet je wel, 5 mm bij 2 mm, want dan ziet niemand het. <tiedacht> um, dus ze weten nog niet helemaal. Ja, en dan komen de tatoeages <tiedacht> binnen, dan zeggen ze: ja, nu, nu wil ik het eraf. Maar er komen serieus mensen die denken dat je het er gewoon af kan halen. Ja, ja. Oh, ja. Zelfs met heel veel dingen is informatie niet zo heel wijd verspreid in China. Um, en... Dan is dat westers en dan zien je daar mensen mee lopen. Je hebt hier hele mooie clubs en daar staan er heel veel westelingen. Die hebben allemaal inderdaad tatoeages en dan moeten zij dat dan ook. En uh, er, er komen ook steeds meer uh, tatoeageshops. En zo, zo worden ze dus wel steeds meer geaccepteerd. Maar nog begrijpen niet helemaal hoe het werkt, zeg maar. Nee. En ze zien die tatoeageshops er wel oké okay uit? Qua, qua hygiëne? Ja, ja dat, dat valt inderdaad al wel mee, De, uh, er zijn nog wel een paar van die underground dingen, weet je wel... waar dan zelfs een bord met tatoeage staat te knipperen... waar de thee van afvalt. Ja, daar moet je naar binnen gaan. Maar nee, er, zijn, er worden ook allemaal steeds beter. Er is één stopje echt mee begonnen om hygiënestandaarden in te voeren... en bepaalde ja. inks alleen maar te importeren en dergelijke. En dan volgen er steeds meer. Hé, hey, en die, die uh, ta tattoos die daar dan gezet worden... zijn dat echte Chinese tattoos of is dat gewoon... De, de internationale tatoeage wat je, wat je overal ziet. <laughs> nou, um, in Nederland loopt iedereen met van die Chinese tekens rond. Dat <laughs> is hier een <laughs> beetje raar, want ja. <laughs> maar daar loopt we dan met gewoon je Nederlandse tekens. tekensgrond. Ja, inderdaad loopt iedereen gewoon met boom op. Nee. Um, nee, wat hier heel veel gebeurt, dat doen dan vooral de buitenlanders... van die ontzettend artistieke tekeningen van kooikarpers en zo. Oh ja. Die inmiddels ontzettend normaal zijn geworden. Maar iedereen denkt dat ze dan echt... Uh, hier van het hebben. Ja. Maar wat is daar het hipst? Sorry? Wat is daar het hipst of het uh, meest vernieuwd? Um, ja, het zijn echt van die tekeningen. Van die, van die Chinese tekeningen die je op van die, van die muurscrolls ziet. Ja die, ja, die Overhangende bomen. Je op, ja, ik zeg gewoon oh, mooi. Maar... Oh, ja, mooi. Dat vind ik heel mooi. Ja, dat ja, oh. is een ontzettend schilderij. Meteen. Ja. Hey, uh, Ellen. Ja. We gaan even een plaatje draaien. Ken je Wilson Pickett? Ja. Van die hele oude, rauwe sol? Ja. Mustang oh. Sally. De wereld van Filemon. Er komt een eind aan. Aan kattenkwaad komt gewoon een eind. Of je wordt te oud of in mijn geval, ik werd opgepakt door de politie. Nou, ik schrok, ja, dan schrik je gewoon. Dan doe je het nooit meer. laatste keer dat ik uh, kattenklaat uithaalde was uh, vorig jaar op het Rembrandtsplein. ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wildplassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Ja, je hoorde een stukje van cabaretier Najib Amali... over zijn ervaringen met wildplassen. Afgelopen week is uit een Amerikaans onderzoek gebleken... dat als je moet poepen, je dit het best hurkend kan doen. Het is maar dat je het weet. Als je dit niet doet, loop je namelijk een hoger risico... op aanbijen, darmkrampen en zelfs darmkanker. Dus die onhandige hurk die je wel eens in Frankrijk tegenkomt... zijn dus eigenlijk heel goed voor je gezondheid. Maar hoe zien wc's er eigenlijk nog meer uit ter wereld? Is uh, het gewoon een gat in de grond of juist een supersonisch exemplaar? Ik ben één keer in Zuid-Korea geweest. Nou, wat je daar zag aan wc's, er zaten echt, ik denk wel, vijftig knoppen op. En voordat je de knop om door te trekken hebt gevonden... ben je echt uh, een half uur verder en stinkt je hele hotelkamer... Uh, hoe zit het bijvoorbeeld in Costa Rica met uh, de wc's? Zijn die ook uh, supersonisch, Bram? Uh, ze zijn niet uh, supersonisch, maar wow. fijn dat je het hebt verteld over het hurken, want ze zijn heel erg laag. Oh, Oké, okay. en dat komt omdat mensen in Costa Rica vrij klein zijn? Ze zijn hier heel erg klein en uh, wij zijn vooral heel erg groot. Uh, zijn ze uh, wel uh, schoon? Ze zijn uh, heel erg schoon. Ze zijn, uh, in Costa Rica zijn ze super erg op uh, hygiëne. Dus dat het zit ook goed. Tenminste, als je in de stad blijft, als je naar een, een bergdorpje gaat, dan kom je nog soms wel eens een gat in de grond tegen. Oké, okay, maar dan zijn ze wel schoon. Uh, is wel een schoon gat in de grond? Nee, die niet. Oh, die zijn dan wel heel erg vies met vliegen en ja. zo. Ja. En de scheurkalender, hangt die ook op de Costa Ricaanse uh, wc? Nee, die heb ik nog nooit gezien. Jammer genoeg niet. En boekjes, Donald Ducks. Van 50 jaar geleden? Nee, nee niks. Het is dus gewoon he helemaal clean schoon? Ja. Hangt helemaal niks op? Uh, van die uh, ouderwetse blauw uh, geblokte ruitjes, kleedjes. <laughs> maar, maar waarop dan? Over de pot heen? Of op het tafeltje? Alles. Of? De hele badkamer is uh, bekleed met die kleedjes. Oh dat, die, die, die zijn, oh, dat is dan niet zo hygiënisch als die met kleedjes zijn uh, beplakt? Ja, het ligt eraan hoe vaak je de kleedjes vast. Oh, die kan je. Dan moet je even uitleggen hoe dat dan zit. Ik begrijp er helemaal niks van. We leggen gewoon van die, uh, van die kleedjes. Alles is bekleed met de kleedjes. En dan. Uh, die kan je er gewoon erop leggen, eraf halen. Hey, en neem je wel eens een uh, boek of een krant mee naar de wc? Uh, nee. Ook niet in Costa Rica. Nee. je denkt: het is zo gezellig met al die gezellige kleedjes. Hier blijf ik even uh. lekker zitten. Ja, tegenwoordig heb ik gewoon uh, mijn telefoon. Oké. Okay. Moet je dan niet in de pot laten vallen? Nee. Het is mij nog nooit overkomen, hoor. Nee, mij ook niet, maar ja, andere, andere mensen wel. Ja, ik heb het één keer gehad. Echt heel irritant. Kom je bij je werk? Zeg. ja, Wat is er dan met je telefoon gebeurd? Ja, die is ergens in de sloot gevallen. Oh, hoezo? Kom je dan bij sloten? Nee, nee, nee. Nou ja, en toen kreeg ik helemaal een rood hoofd. Dat heb ik daar uiteindelijk maar gewoon verteld. Ik moest ze heel hard lachen. En toen denk ik er wel ja, voor verzekerd te mee. zijn. Ja. Nou, een uh, Costa-Ricaanse wc lijkt me nu al heel gezellig. Met allemaal uh, mooie kleedjes uh, aan de wanden en het plafond. Uh, Dank je wel, Bram. Ja, hartstikke bedankt. Ga lekker poepen. <laughs> Dank je. <laughs> hoi. Hoi, hallo. <laughs> ja, en uh, ik vind het in, in, Van Irak wil ik gewoon alles weten. Ook van de, hoe de wc eruit ziet. Ah. Hoe ziet een Iraka, Irakese wc eruit? Hier is het hurktoilet nog immens populair. Dus het oh, is dus goed wat je zei van die, uh, van die gezondheid. Ja, het is geweldig. Mm -hmm. het is, je komt, uh, hier in huis hebben we gewone toiletten. En uh, uh, op het werk gelukkig ook. Maar ook in openbare gebouwen met mensen thuis en zo. Het zijn uh, veelal nog de hurktoiletten. Hoe komen ze daarbij? Want ik ben ook wel eens op kamp geweest. En dan maak je gewoon heel simpel van een ja. boomstam... maak je dan een soort van uh, iets waar je dan op kan zitten... Maar dat van een ze... dan, ja, maar die... Nee, Ja, ja van een tak fijn? dan? Zeg je? Nee, ja, dat gewoon een tak. En nu doe je dat. Ja, met zo'n padvindersmes maak je dat dan glad. En dan kan je daar zo overheen oh. hangen, zeg maar. Daar heb, heb je echt okay. binnen een uurtje heb je dat gemaakt. Gewoon een balkje. Oh, dat is goed? Ja, gewoon zo, ja, een evenwichtsbalk, zeg maar. De balk waar. Okay. <laughs> gewoon, een, gewoon een balk waar je ook kussenvechten op doet, bijvoorbeeld. Ja, weet ik veel of je dat ook al oh, gedaan ja. hebt. Daar oh, ja. kunnen dus overheen hangen en dan kan je heel, heel goed poepen. Het klinkt heel goed. Ja, dan denk van, ja, hoe, hoe verzeker je het dan om een gat in de grond te maken? Dan maak je toch even één zo'n balkje en dan kan je al lekker zitten. Maar dat is daar dus niet. Ja, nee, het, is echt, het is echt allemaal nog hurken. En eh, ook zonder toiletpapier, want op die hurktoiletten is dan vaak... Eh, is dan een kraantje met een, een stuk slang aan, zeg maar. Dus mensen wassen zichzelf. Gewoon na het, na het toiletteren. Oh ja. Want die riolen zijn natuurlijk allemaal dat zijn kleine pijpjes. En zoals bijvoorbeeld hier in huis ook en op het werk ook. Zijn er wel gewone toiletten, maar je kunt er geen wc in gooien. Want het rioolsysteem is niet zo goed. Dat zijn hele smalle pijpen. Oh. Dus, um, dus dat voor ik, ik kan je zeggen, voor de westerse integrerende vrouw is het een beetje wennen. Ja, ik kan, oh, dat vind ik altijd zo erg als je toiletpapier ergens in een bak moet gooien. Het voelt zo privé, ja. dat je... Oh, verschrikkelijk ja. vind ik dat. Maar, ja, het, het is ook erg. Dus je zag er in het begin ook echt eh, tegenop als je naar de wc moest... Ja, en het is met name, want je hebt hier, de natuur is hier fantastisch. We zitten hier tussen de bergen. Dus in het weekend is het ontzettend leuk om highpochten en zo te gaan maken. En dan ga je dus her en der overnachten. Maar dan zijn gewoon, hoe meer buiten je komt, hoe erger de hurktoiletten eigenlijk zijn. Dus ik sleep altijd een heel assortiment aan hygiëne scholen met me mee. <laughs> wat van dingen dan? Ja, je hebt toch wat van die. Zo'n zeepoplossing, maar je, oh ja. je handen wassen zonder water. Ja, van dat van spel. ja. Exact. Dat is echt <laughs> wel een beetje mijn nieuwe beste vriend. En wc-papier, tuurlijk. En, en allemaal plastic zakken om alles in te doen als je het weggooit. Maar en, als je de bergen in gaat in de natuur, de... dan ga je toch gewoon ergens achter een boom? Dat is, vind ik altijd de mooiste ja, wc oh, als die er je... bestaat. Ja, zie je? vind je? je niet? Ik vind dat een beetje eng. <laughs> Ik vind dat een beetje eng. Maar, um, maar als je dan ergens overdacht ergens bij een huis of zo. dan, dan zit je weer bij de toilet. Maar jij zit in Irak? Een hartstikke gevaarlijk land, ja. land. en je vindt het eng om achter een boom te poepen? <lacht> <Ja>. <lacht> het is Dat is. Moet dat ja, ik kom ja, van het platteland. Ja. dus ik ben dat gewoon uh, gewend. Ik moet het gewoon een keer doen. <lacht> ja, ja het stinkt ook niet. Het is gewoon. die geur is ook gelijk weg. Het is, uh, ja, ik weet niet. Ik vind het de meest frisse manier om oh. te toiletteren. En, en, ik vind het en, gewoon een mooi doel voor volgend weekend. Ja, want je geeft de natuur dan ook iets terug. Dat is toch mooi? Ja, Dat is, dat is waar, ja. Je dus moet eigenlijk gewoon nog in een soort landbouwgebied doen. Zo, ja. Als het, nou, ja, oh, ja, overal, ja. De dieren eten dat gewoon op. Ja, het is heel vies, wordt dit, maar dat is wel zo. Maar je moet het een keer doen. De volgende keer als ik je als ik je, als ik je, als ik je ga weer ga bellen, dan, dan, dan, dan wil ik weten hoe je. Je hoeft niet te be beschrijven hoe precies, maar gewoon of je het fijn vond, ja of nee. Hm? Exact, nee, dat is goed. Okay. Dankjewel. <laughs> tot de volgende keer. Ja, Hoi tot Martijn. Volgende keer. Als, als ik in Engeland iets terug wil geven aan de natuur, dan word ik gelijk in de boeien geslagen vreselijk telefoon. Nee, om, niet op het platteland. Als je, als je oh, daar nee. gaat kamperen of zo, dan mag dat heus wel, dat weet ik zeker. Ja, okay. Nou ja, goed. Nee. Je hebt hier hey. hele rare wc's in Engeland. Ja? Oh, ja, dat meen je, weet je weet niet. Ja, je weet wat een vlakspoeler is. In Nederland hebben we dat. Hè? Dat is zo'n plateauotje in de wc. Oh ja, dat vind ik... Wie begrijpt dat? Nou, nee, niemand. Dat hebben ze dus ook niet in Engeland. Dat schijnen we alleen in Nederland te hebben. Dat schijnt een uniek Nederlands verschijnsel te zijn. Maar hoezo? Net, net, nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval... Net trouwens als de verjaardagskalender. Dat is ook uniek Nederlands. Echt? Ja. Oh, dat want ik heel heb er in Engeland een op de wc hangen van Fokken en Sukken. <laughs> nou, Wat de hell is Fokkie en Sukkie? Dat klinkt in en, het Engels natuurlijk heel grappig, ja. Ja, ja en dan vinden ze dan een verjaardagsklen. En dan zie je dan plaatjes op van Fokken die is dan Sukken zijn verjaardag vergeten en dan heeft hij zich verhangen. Nou, en dat, en dat, dat vinden ze, vinden ze nu jammer wel, hè? Nou, dat snappen ze niks van een uh, eend en een kanarie en een blote piemel. En ze begrijpen er helemaal niets van. <laughs> Maar goed, die, vlak, die vlakspoelers die wij hier in Nederland hebben, die kennen ze dus ook absoluut niet. Ze hebben, ze hebben plons-wc's. Die heb je in Nederland ook met een, zeg maar een gat met water erin. Ja, ja. Maar bij ons in Nederland zit het gat altijd aan de voorkant waar het water in zit. En in Engeland zit het gat meer wat midden naar achter. En het, staat, het water staat zeg maar in de hele wc. Dus de pot staat vol met water tot zeg maar 15 tot 20 centimeter onder de rand. En dat heeft nadelen. Dat voel ik al aankomen. <laughs> Dat wil ik zo meteen horen. Eerst even wat feitjes uit de rest van de wereld. Is goed. De wereld van Filemon. Japanners houden van hygiëne en zeker beneden de gordel. In Japan zijn er wc's met een ingebouwde bidet. Weet al, zo'n lekker waterstraaltje voor de billetjes. Op het platteland van China doen ze al jaren aan een effectieve manier van kringloop. Hier is de gewoonste zaak van de wereld om een varkenstoilet te hebben... Het poepgat zit recht boven een varkenshok en iedere keer als dit wordt gebruikt... dan komt het terecht in het varkenshok, omdat zij het heel lekker vinden. In Thailand is het heel normaal in clubs om in één wc-hokje twee wc's te hebben. Zo kan je gezellig doorkletsen met je vriendinnen tijdens het plassen. De wereld van Filemon. Ja, sorry Martijn. In jou, uh, in jouw gesprek zit altijd de feitjes ik vind de feitjes buiten gewoon interessant. Oh, gelukkig. Ja, want het dus is altijd, niet de beste spreker die krijgt altijd de feitjes. <laughs> dus uh, ja, ja, misschien de volgende keer. Uh, je kan ook zo, zomaar je feitjes kwijtraken. <laughs> <laughs> nou, dus voer de druk nog een beetje op. Ja, maar jij zei dus die, die wc-pot uh, staat heel erg vol met water. En dat, ja. dat, dat had nadelen. Dat voelde ik ja, aankomen. Dat heeft twee nadelen. Het eerste nadeel heb ik niet zoveel last van. Maar als je, ik hoor dat van vrienden die, zeg maar, met uh, hele grote piemels. Die kunnen er nog wel eens in, uh, in komen hangen. Ik, wel, hè, ik, ik schaam me daar nou niet voor. Ik heb een, een normale piemel. Dus, maar ik, ik soms denk ook wel eens, Oeh, straks raakt hij het water. Weet je wel, dat kan. En uh, het plomst enorm. Als je aan poepen bent. Ja, die, dat, dat, dan spat het water terug tegen de binnenkant. Je hebt de... ter, terugslag, zeg maar. Ja, ja, ja. Oh, dat is wel. Hè, maar... Wat raar. Daar ja. heeft iedereen toch last van, ook diegene die het die toilet heeft uitgevonden. Dat die denkt: ja. van laten we dat even iets, uh, iets uitdiepen. Ja, ja. Raar, raar vind ik dat. Overigens, nu je het zegt: het toilet heeft uitgevonden. Um, mijn Engelse vrienden bezweren mij dat het toilet, de toilet, de loo, dat het een Engelse uitvinding is. En ze noemen het hier ook de crapper. En to crap is poepen. Hè? Oh ja, ja. Um, maar meneer Crapper, dat is Thomas Crapper, die, die, heeft echt bestaan, die heeft echt de wc uitgevonden. Nou ja, hij heeft hem verbeterd, want een okay. andere loodgieter had hem al uitgevonden. Maar hij was echt een Engelse loodgieter die ooit die wc heeft uitgevonden. De, en hij heeft hem vlotter uitgevonden, weet je, dat ding dat ervoor zorgt dat hij niet overstroomt... als de bak met water weer vol loopt. Ja, ik zie het. Z maar ja, ik was, ja, ik zie vorige week, heel toevallig, was ik in Londen in een restaurant... En, van Jamie Oliver, de Italiaanse restaurant... En we gingen naar de wc en daar stonden beneden in de wc's potten met in blauwe inkt, zeg maar. Hoe noem je dat? Met hebt zo'n Delsblauw tegeltje. Ja, ja. Stonden, this toilet is made by Thomas Crapper. Soms zo heel <laughs> mooi ingebakken, zo. Dus het is, het is echt waar. Ja, oh, maar die, die, dat is dan heel veel geld waard waarschijnlijk. Ik weet het niet. Ik denk dat het wow. nieuwe wc's waren, maar, maar hoe, het zag hoe... er heel oud, heel oud uit. Hoe noemde je nou het, het toilet daar? Ja, ze zeggen de loo, zeggen ze. De loo, ja, oké. Okay. Ja, de loo, uh, een toilet, zegt eigenlijk bijna niemand, nee. cloakroom, washroom. Um, ik zeg altijd en, de bathroom, of is de, Amerikaans? De bathroom is Amerikaans, ja. ja oh, oké. Okay. Dan dus... weten ze meteen dat je niet Engels bent. De... En ze zeggen ook de bok. die kende ik eerst nog niet, de bok. Maar het netste is om te zeggen de restroom, denk ik, toch? Ja, washroom, denk ik. De Washroom. Washroom of restroom. En de bok is niet netjes, maar zo heet wc-papier, dan bog roll. Dat vind ik wel een mooi woord. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Martijn, ja. bedankt voor al deze informatie uit dat ja. gekke land Engeland. Ik blijf heel verbaasd. Ik, ik heel hoop je snel gedaan. weer te spreken. Ik hoop het ook, Fiedermans. Het is erg leuk. Dank je wel. Hoi, Ellen. Ellen in Shanghai. Ja? Hoe noemen ze in China een wc? Weet je dat al? Ja, daar ben ik in de water al, ja. Zeg maar. Kan je het horen? Ja. Nou, e eentje is Xi Zouzien. Xi ja, maar dat is letterlijk washroom. Dat, is, dat betekent Xi uh, is was, wassen, uh, Shaw is hand en Jen is kamer. Dus dat is letterlijk uh, washroom, zeg maar. En hoe zien die uh, Shisho eruit? Ja, je hebt echt in alle soorten maten, kleuren vormen. Het is... Shanghai, uh, China is, uh, heeft alles van heel arm tot heel rijk. Dus ik heb... Uh, Laatst nog was ik ergens in een... Um, nu een kantoorpand was voorheen een oude, middelbare school. Mm. En ja, dat was een soort van plasgoot. Ik kan er ook echt niks anders van maken. <laughs> dat maar, allemaal... maar hoe moet je daar als vrouw dan in uh, urineren? Ja, ja. Squatting toilets, hè. zeg je dat wat? Nee. Nou ja, dit was in Frankrijk, zeg maar. Dus ah. uh, op, je, op je jurk en gaan. Ah, dat lijkt me vervelend. Dat is ook niet leuk. En <laughs> dat is, ook voor niemand leuk. En, maar uh... dat was zo'n dan zo groot, zeg maar. Mm -hmm. En dan hadden ze het gewoon ja af, af schotjes tussen gezet. Dan had je dan een, een hokje. En als je dan moest uh, doorspoelen, dan moest je helemaal naar het begin lopen. Want daar hing dan een soort van algemene doortrekmechanisme. Uh, maar dat betekent dus wel, als jij zou ik nu zeggen, de laatste het laatste hokje zat, en dan zaten mensen voor je en die ging je dan doorspoelen dan zag je dus altijd voorbij komen. Ah, nee. En ik moet, wel, ik moet wel zeggen dat dat wel het, het, het, leukste, het best leukste, het meest bijzondere was... wat ik kwaad zo lekker heb meegemaakt. En jij doet fietstochten ja? daar? Neem je mensen dan ook uh, mee langs dit soort dingen? Het is wel echt China. Ja, oh ja als ze uh, op de route zitten dan wel, zeg maar. Maar over het algemeen... Um... Ja, over het algemeen zijn het wel gewoon westerse toiletten. Die zijn wel steeds meer ingeburgerd. En dan heb je aan de andere eind van het spectrum. Weet je wel, die Japanse toiletten? Met ja. Oh, die, met al die knopjes. knopjes. Ja, ja, ja. En dat is echt uh, ingewikkeld, hè? Dan weet je echt niet op welk knopje je moet drukken om door te trekken. Nee, dat het ook een beetje eng. Er is één, één hotel waar ik wel eens kom. Uh, en als je dan denk ik, de deur van het toilet open doet, dan gaat meteen het de deksel al omhoog voor je. Dat ik ook denk van. Wie is hier? Wie ziet mij? Ik weet niet, het is dus automatisch het toilet toch eng. Ja, ik vond het ook een beetje eng. Net als er allemaal cameraatjes <laughs> in zaten. Hé, hey, ja, uh, Ellen, waar? kan ik je nog eens een keer uh, weer bellen? Ik vind dat je ja, erg leuke graag. verhalen hebt. Nou, hartstikke leuk. Dan uh, tot snel. Tot snel. I feel you Say it's best that you'll be on your way and take your ego away.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 Your talk is cheap. Go the same way that you came. go for me. Alright, listen. Don't retire. But the nonsense so much. Nough of them just doing too much. Can't stand in my way like a roadblock. Can't get me down and can't pull back. Boxy drivers full of big jets. Can't step to hide them fresh out of luck. Yo Keep talking, I'm stepping up. Boxy driver can't do it like that, yo. No. Boxy driver. Sabrina Stark, de meest volle stem van Nederland... met een natuurlijk backseat-driver. Het eerste uur van de wereld van Filemon zit er alweer bijna op. We, gaan, uh, we maken ons op voor het tweede uur. Daarin gaan we het hebben over daten. Uh, hoe gaat dat in het buitenland? Kan dat gewoon open en bloot of moet dat heel erg sneaky? En we gaan het hebben over de rol van de vrouw. Is de man de baas of juist de vrouw? Of misschien is de vrouw alleen thuis de baas en uh, buiten het huis de man? Nou, daar gaan we het allemaal over hebben in het volgende uur van De Wereld van Filemon. Tot zometeen.